3 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We staan massaal in de rij voor een vakantie naar het buitenland. Bij reisbureaus zoals Toei of Corendon is het hartstikke druk. Vanochtend werd duidelijk dat het reisadvies voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en delen van Griekenland is versoepeld. Daar geldt nu code geel. Betekent dat je ernaar op reis kan, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat je nog wel moet opletten en je aan de plaatselijke corona regels moet houden. Laks is bang dat veel meer scholieren dit jaar zakken voor hun eindexamen. Het actiecomité vraagt zich af of leerlingen zich door corona wel goed hebben kunnen voorbereiden. We zien door de grote mate van online onderwijs dat er toch zorgen zijn of die stof uh, voldoende bij ze binnen is gekomen en of ze voldoende vragen hebben kunnen stellen. Het is toch een periode geweest van onvoorwaardig onderwijs ondanks ieders inzet. De examens beginnen maandag. Meer dan duizend mensen lopen in Amsterdam een vredesmars tegen de coronamaatregelen. Schrijft de krant het parool. Mensen dragen geen mondkapjes en houden ook geen afstand. De mars is onderdeel van een reeks demonstraties die vandaag in ongeveer 40 landen wordt gehouden. Bewoners van een wijk in Rotterdam zijn er helemaal klaar mee. Om de haverklap wordt daar illegaal afval gedumpt bij hun containers. Mensen vanuit Nieuwekerk aan de IJssel komen hier aanrijden. En ja, die parkeren hier de auto. De kofferbak gaat open en ze dumpen hun afval vervolgens hier in de containers. Komt doordat de afvaldumpers in hun eigen woonplaats moeten betalen om de rotzooi kwijt te kunnen. En in de Rotterdamse wijk is het gratis. Zorgt voor een boel problemen. containers zijn vol of zijn snel vol. Dus dan moeten we iedere keer met de, ja, met de gemeente weer in contact treden om te vragen of de containers geleegd kunnen worden. En ja, met als gevolg dat ook mensen uit de omgeving het er vervolgens weer naast, pla naast plaatsen. De bewoners blijven voorlopig de vuilnisbelt voor hun deur houden. De gemeente Rotterdam gaat er niets aan doen. Die is bang dat er juist grotere problemen komen... als alle containers in de stad worden afgesloten met pasjes. Het weer, er vallen buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 graden. Morgen wordt ongeveer hetzelfde. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 You're parasites Van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single uit de jaren tachtig. Dat was Redbox en For America. We zijn weer terug, Albert-Jan. Na een half uur lang ja, een beetje de politiek hier in Zandvoort. Want er is natuurlijk de afgelopen weken wel het een en ander gebeurd. Gelukkig lijkt de rust weer een beetje wedergekeerd. Uh, ja, klopt. Nou, de continuïteit is in ieder geval gewaarborgd. En uh, ja, over een aantal maanden krijgen we toch weer verkiezingen. En dan zullen we kijken wat de inwoners van Zandvoort uh, daar allemaal weer van vinden. En wie, uh, wie uh, weer een coalitie mag gaan maken. En uh, wat, ja, partijloze wethouders, want die heb je dus nu, uh, kijken of die ook weer terug mag naar de VVD. Of drommel, uh, lijst drommel apart blijft. Dat is ook maar even afwachten. Maar goed, over een aantal maanden zijn er weer verkiezingen. En dan kunnen wij onze stem uitbrengen. Goed. Welkom terug bij het tweede uur. Geen politiek meer? Nou ja, een beetje dan. Maar uh, tijd voor uh, ander nieuws. Allereerst natuurlijk rond de klok van de half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Uh, verder uh, gaan we natuurlijk uh, kijken naar Nieuw-Noord. Met nadruk op het feit dat bewoners kunnen meedenken... over de herinrichting van Nieuw-Noord. En we blijven even ook uh, met het tweede berichten uh, in Nieuw-Noord. Want uh, Nieuw-Noord wordt beter ontsloten tijdens de Formule 1 als die doorgaat. Daarover natuurlijk allemaal meer... tijdens het tweede uur van uw programma Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, we hebben er weer zin in het tweede uur. www.zfm-live.nl, kijk je live mee. En ben je er al klaar voor? Aankomende dinsdag gaat het beginnen, hè? Het ja. Songfestival. Ja, maar ik durf met jou een wetje te maken. Nederland zit in de finale. Hoe ja, dat denk, nou, dat denk ik ook. Dat, uh, denk, ook, Jan, dat denk ik ook. Dus en die weddenschap je... die gaan we niet afsluiten. <laughs> en straks bij het uh, gedicht van de week kijken we ook al met een knipoog naar het uh, op handen zijnde Euroversie Songfestival. Ja, we gaan even naar uh, Dames op uh, Blote Voeten. Uh, Nederlands groep Frissel Sizzel. Ja, heel goed. Zo, <laughs> Ja, wat nummer weet ik niet meer? Ja, die blote voeten. Weet nou, ik nog wel. Dit was het uh, Songfestival uh, nummer uit uh, 86. Hey, Ik weet, uh, dat ik nu een hele gevaarlijke opmerking ga plaatsen. Ik vind dit eigenlijk veel leuker dan uh, die plaatjes van uh, de afgelopen jaren. Ja, je moet er... er zit een beetje vrolijkheid in... Uh... Oh, dat zijn allemaal van die noos waar je over moet nadenken. Ik bedoel, een beetje Ja, ja dit is gewoon uh, gezellig. Inderdaad, de dames van uh, Frissel Sissel, hoor je. En alles heeft een ritme. Zo dadelijk uiteraard weer meer bij uh, CFM op de zaterdagmiddag. Maar eerst meer vrolijkheid. We gaan hem draaien. Pata, pata. Zo hadden we even een mooie blokje op de zaterdagmiddag. Als eerste de voorbereiding voor het Songfestival aankomende dinsdag gaat het beginnen. Het Songfestival in Nederland in Rotterdam met het publiek. Je hoorde prissel, op blote voeten met alles heeft een ritme. En erachteraan aan Ozybisa en pata pata pata pata. Albert Jan. En Bisa was officieel van Miriam Makeba. Kijk. Ja, Dat weet jij dan weer? Ja, het is al heel oud. Ja, We gaan uh, naar uh, Nieuw-Noord, want uh, ja, dat gaat ook uh, heringericht worden. Ja, en de bewoners mogen meedenken. Nieuw-Noord is toe aan een frisse opwaardering. De gemeente is van Plan de Wijk opnieuw in te richten... en wil de bewoners daar graag bij betrekken. Er moet vooral veel groen bij komen in het straatbeeld. De gemeente, de gemeente wil de wijk mooier maken... door bijvoorbeeld meer groen aan te brengen... en meer eenheid in het straatmeubilair te brengen. Het riool in Nieuw-Noord mo uh, moet worden vervangen omdat daarvoor de straten open moeten, biedt het gelijk kans om de straten anders in te richten. Ook kan er dan uh, meteen de wateroverlast grondig worden aangepakt. Bewoners in Nieuw-Noord worden uitgenodigd om hun wensen op slimme ideeën aan de gemeente kenbaar te maken. En tot en met de 30 juni aanstaande, 30 juni aanstaande kan iedereen via de website van de gemeente zijn of haar inbreng doorgeven. De maand juli wordt dan gebruikt om een overzicht te maken... van alle wensen en ideeën die zijn ontvangen... en waar mogelijk worden deze in hun plannen verwerkt. Naast bewoners betrekt de gemeente ook andere partijen... zoals Prewonen en Spaarne Landen bij de herinrichting. Zo kunnen allerlei onderdelen tegelijk worden aangepakt... En kan Nieuw Noord een nog prettiger en veiliger plek wonen om te wonen? Nou ja, er komen nog een heleboel inwoners in Noord bij. Hè? Jazeker, ja zeker. Want er, komen, er staan al twee torenflets en er komt nog één bij. Heb ik Weet bovenaan. je eigenlijk wel wanneer die klaar zijn? Nee, geen flauw idee. Maar het, het, het, het schiet wel op, moet ik zeggen. Er staan, er staan trouwens ook alweer een paar te kopen. Hè? Dus ook, dat, dat, dat, dat kan, dat je iets, iets, iets koopt en dan gelijk weer verkoopt. Ja, dat proberen ze tegen te gaan ja. nu bij de duinwachter. Ook, ja. Bij dat uh, project uh, bij Strijder. Ja, dat je in ieder geval uh, drie jaar moet wonen... voordat je er weer in de verkoop gooit. Want uh, zeker met deze huizenprijs en appartementprijs... dan kan je mooi geld verdienen. Ja, toch? Ja, maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Een tonnetje erbij uh, tonnetje in een erbij. dag. Nou ja. ja. Maakt allemaal niet uit. Nee, dankjewel, dan uh, De herinrichting van uh, Nieuw-Noord. Het gaat uh, binnenkort uh, plaats, plaatsvinden. En uh, je mag uiteraard uh, meedenken. Via de gemeentelijke website is dat mogelijk. CFM op zaterdagmiddag. En we zijn er ook morgenmiddag weer, hè, tussen 2 en 5. Ook dan weer drie uur lang gezelligheid met muziek en informatie. met uh, deze van de Breakfast Club en Ride on Track. En vanuit gaan we naar nieuw. De nieuwe single van uh, even denken van uh, de jongens uit uh, Amsterdam. Chris Cross Amsterdam en Shaggy. That you gotta go online En cool, we could make a movie. <laughs> Hey, zo so, so leuk. Deze nieuwe single van de Chris Cross Amsterdam. Tezamen met Shaggy en Early in the Morning. Ja, vanmorgen begon ook de uh, Beach Clean op. Uh, Albert-Jan... Uh, ja, klopt. Ik Lachen, hè? Heb... He? Ina Ine... Muiden. Ja, even, even. Ik heb een fan die zit te kijken... dat niet iedereen denkt dat ik gek geworden ben. Maar ja, die fan die is, uh, die is vrij jong... dus die moet ik steeds even naar zwaaien... want dan zwaait ze terug en dan denkt ze dat we contact hebben. Oké, okay, oké. Okay, helemaal nou, leuk. Filu Filou, uh, tot de volgende keer. Goed, uh, wat gaan we ja, doen? Oh, ja, uh, en Muiden ja. zijn ja. vanmorgen begonnen met uh, de beach clean up. In drie weekenden gaan Daan Strang en Steve de Ruiter de hele zomer samen de hele Nederlandse kust af. om actief het plastic CQ-afval op te ruimen. Ploggen noemen ze dat. Vanaf 1 mei zijn ze al met enthousiasme met een actie Veilingen, een warm-up Beach Club Uptour, gestart. Ook het Zandvoortse strand wordt meegenomen in deze broodnodige schoonmaakactie. Vandaag wordt vanaf IJmuiden bij Makai Beach om 11 uur vanmorgen gestart. En de finish is in de middag bij de spot met mogelijk een pitstop bij Rapa Nui. Er wordt voor het goede doel gelopen en dit jaar worden onder andere het Wereldnatuurfonds projecten voor een plastic en vrije zee gesteund. Doneren kan op www.cominactiewnf.nl. Www Goed initiatief van deze twee. Ja, zeker. Ze, ze begonnen allebei individueel en ze hebben elkaar gevonden. En de hele zomer blijft ze ook actief met de Beats Cleanup, de Daan dus. En uiteraard ook Steef Beide zijn ze actief daarmee. Nou, goede informatie zo dadelijk de evenementen, maar eerst Tina Turner. betreft een van de betere platen van Tina Turner. joh de typical mail. Ja, we zijn toegekomen aan de evenementenagenda. En ja, zo langzaam maar zeker begint het de goede kant op te gaan. We zeggen het heel voorzichtig nog met de coronacijfers. En dat betekent dat er ook weer ietsje meer mogelijk gaat worden. Ja, ik zie mijn barkruk wel staan, maar hij, hij staat scheef. Dus ik mag er nog niet op zitten. Nee, niet. Zou het dan ook binnen weer mogen? Zou wel fijn zijn. Goed. Uh, de evenementenagenda. Nou, even terug in de tijd. Martijn Rijers is afgelopen zondag door de vakjury... uitgeroepen tot Europees kampioen Zandsculpturen 2021. Volgens de jury verbeeldt kunst, zijn kunstwerk, gemaakt van 29.000 kilogram zand, op aansprekende wijze het thema Landschap door het oog van de meester. De titel van het winnende sculptuur is Het Gestapelde Landschap. Het mooie is, alle zandsculpturen zijn nog tot eind augustus te bewonderen. En vanaf uh, uh, jongstleden 7 mei kon u in het, uh, in, in, kunt u uh, al in Zandvoort genieten van een, een nieuwe buitenexpositie, en wellicht later ook binnen, van het Zandvoorts Museum. Ode aan het landschap. Het landschappelijke thema is nu ook in Zandvoort. Via tal van kunstprojecten, verrassende excursies, prikkelende ervaringen en tentoonstellingen zet Ode uh, aan het landschap een jaar lang de diversiteit van het Nederlandse landschap vol in de spotlight maar liefst 29 kunstenaars uit heel Nederland... brengen hun werk naar het Zandvoortsmuseum. De curator van deze tentoonstelling, Dolf Middelhof, heeft samen met de wethouder cultuur Gert-Jan Bluis... op 7 mei jongstleden om 4 uur een korte toespraak gehouden... waar een aantal mensen van het bestuur van de Stichting Zandvoortsmuseum... en de lokale pers bij aanwezig uh, konden zijn. Daarvan werd een film gemaakt... die later uh, natuurlijk terug te zien is in diverse andere mediakanalen in Zandvoort. Zoals gezegd, vanaf 7 mei jongsleden startte de buitenexpositie op het Badhuisplein met de mooiste afbeelding van de Over de Ode aan het landschap. Deze is uiteraard gratis te bezichtigen in de openbare ruimte. Daarbij kunt u meteen een kijkje nemen bij de indrukwekkende zandsculpturen die niet alleen op het Badhuisplein staan, maar op diverse locaties in Zandvoort. En bezoekers zijn wellicht van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... vanaf uh, 26 mei, uiteraard onder voorbehoud. En voor een bezoek aan het museum graag reserveren. www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Ook dit artikel wordt vervolgd. Zo is het. Dankjewel uh, Albert-Jan en anders gewoon genieten van uh, de zandsculpturen... die uh, op dit moment op hun plek staan en uiteraard heel mooi uh, geworden zijn. Want... Ja, ik heb eigenlijk wel uh, twee uh, favorieten. Die uh, bij het uh, Raadhuis, die vind ik heel erg mooi. Ja, die klopt. Die en, ook... uh, en degene die gewonnen heeft van uh, Martijn. Nee, klopt. Dus ik dat zijn, zijn de twee die er echt uh, uitspringen. Ja, nee, klopt. Je ziet ook uh, daar echt, uh, echt goed over nagedacht. En, maar wat, de, de kindersjury had ook een prijs afgegeven. Ja, die aan het, uh, bij het Raadhuis. Bij, bij het Raadhuis, ja. en terecht. Hartstikke leuk. Dat ook de jeugd daarin betrokken wordt. En eigenlijk. Ja, Werkmoedig bijna. Zeggen. Ja, ja, ja. En eigenlijk twee winnaars. Hè. Dus uh, allebei ja. hele mooie sondsculpturen. De andere ook hoor. Maar die hebben het net niet gewonnen. Dus het was weer een uh, spannende wedstrijd. Ja, de gouden ouders. Je hoort ze vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En ook deze kwam ik uh, tegen. Ik denk nou, de hele tijd niet gehoord. Sterker nog, nog nooit gedraaid. De Press.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 Memories come, he's feeling kind of strange. But soon his luck is gonna change. I can't have a baby, ooh la la. We hebben het eigenlijk uh, allemaal wel. Hè? De platen uit je vroege jeugd en je jeugd. Dat blijft toch wel uh, de dingetjes en uh, ook een uh, feest de herkenning. Nou, dat heb ik ook bij uh, deze plaat die ik nog nooit gedraaid had... en eindelijk een keer uh, terugvond uh, in de platenbak van Rob. Dat was uh, deze van uh, The Press en uh, Cantara Pepe. En hier is uh, wat nieuwere muziek. Bruno Mars en Leave the Door Open... I'm sipping wine trip, trip, in a robe I look too, good, look too good, good to be alone My house clean, house uh. my pool warm. pool warm Just shade smooth like a newborn Gewoon een goede plaat hè? Deze van uh, Bruno Mars en uh, Leave the Door Open. Ja, Geldt dat ook voor het uh, Grand Prix weekend? Is de deur dan ook gewoon wagenwijd open, albert Jan? Of gebeurt er het een en ander? Nou, uh, we, we hadden het vorige uh, artikel ging ook over Nieuw-Noord. Dat de bewoners mogen meedenken over de her herinrichting om het zo maar te zeggen, van Nieuw-Noord. Maar ook uh, tijdens de Formule 1 uh, staat er wat te gebeuren voor Nieuw-Noord. Want de wijk Nieuw-Noord zal tijdens de racedagen van de Formule 1 minder afgesloten zijn dan vorig jaar de bedoeling was geweest. Bijvoorbeeld door middel van een loopbrug over de Van Lennepweg blijft de woonwijk bereikbaar. Het was een van de mededelingen die de organisatie van de Formule 1 eh, afgelopen maandagavond deed... tijdens een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners. De spoorbomen zullen op de vrijdag, zaterdag en zondag de hele dag gesloten zijn... en dat kan niet anders als 12 treinen richting Zandvoort ook weer terug moeten... Wel heeft ProRail beloofd om de bellen van de knipperlichtinstallaties... die normaal gesproken dan constant zouden bellen... gedurende de tijd dat ze constant dicht zijn uit te schakelen. Ook is het de bedoeling dat Nieuw-Noord min of meer... Uh, de grootste fietsenstalling van de wereld zou moeten worden. Er zal geen plaats zijn voor auto's anders dan die van de bewoners. De fietsenstalling op de boulevard Bernard, die oorspronkelijk gepland stond... gaat daar niet door. Rob Langeberg, die binnen de Dutch Grand Prix over de mobiliteit gaat... meldde tevens dat het de bedoeling is dat, ze, dat als Zandvoort vijf jaar achtereen een Grand Prix mag organiseren... het gebruik van auto's en motoren uiteindelijk tot nul geregistreerd zal zijn. Naast de NS is nu ook met Corendon overleg om zoveel mogelijk racefans... met het openbaar vervoer naar Zandvoort te laten komen. Verder gaf Van Overdijk de directeur van het circuit ook nog aan... dat de mogelijkheid is dat de overheid roet in het eten gaat gooien... ...mochten er door coronamaatregelen geen of minder bezoekers naar Zandvoort mogen komen. Daar zal de race ook niet, dan zal de race ook niet doorgaan. Hij gaat daar niet van uit, maar de overheid bepaalt. Er zijn geen duidelijke go-or-no-go-datums bekend. Begin juli zal opnieuw een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd... ...en dan zullen meer details beschikbaar zijn. En uh, uh, wij herhalen uh, het interview wat onze collega uh, Roy Dongen vanmorgen... Met, uh, uh, Robert van Overdijk over de bewonersinformatieavond van afgelopen maandag... met betrekking tot de, de Formule 1. Dat interview hoort u morgen tussen 2 en 3 tijdens Zandvoort op zondag. Dankjewel, Albert-Jan. En de grootste fietsenstalling voor 40.000 fietsen, <laughs> hè, geloof ik. Jip, yep, jip. Yep. Dat is niet normaal. Dus uh, kom op de fiets of uh, met het openbaar vervoer naar Zandvoort. Op de fiets naar Zandvoort. Als stap, dan gaan wij lekker fietsen, want stilstaan in de file loop je toch maar wat te nietsen. Ja auto rijden doen ze daar maar fijn op het circuit, want fietsen geeft een mens toch ook weer nieuwe energie. Op oh, de fiets naar Zandvoort toe, op de fiets naar Zandvoort toe. En zo gaat het wel helemaal goed tijdens dat Grand Prix weekend. lekkere gauwe ouwe op de Zoonvoortse Radio. Zo ook deze van Bonnie M en de Raspatine. En die plaats, die is ook opnieuw uitgebracht uh, in een nieuwe versie. En wij draaien inderdaad nog de echte gauwe ouwe, of gouden ouwe gesproken. Op ZFM wordt iedere gauwe ouwe platina. En hier is Amerika.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 Make it Die gaan we houden van America's Sister Golden Hair. Ja, als wij de boks hier keihard zetten in de studio, Albert-Jan... kunnen de prikkers lekker meegenieten naast ons naast de tolweg 10A. Of zouden ze dan overlast krijgen van ons? Nou ja, de Zandvoortskoort wat dat betreft landelijk goed, hoor. Qua geluidsoverlast. Want boren, ruzie in de buren, een stiekem huisfeest... of een illegaal discofeest in je eigen appartement... Sinds de uitbraak van het coronavirus is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Het aantal herremeldingen in onze provincie steeg zelfs met 80% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt op basis van politiecijfers. Nergens anders in het land steeg het aantal meldingen van geluidsoverlast zo hard. De gemeente Den Helder, 1288 meldingen en Zandvoort, 389 meldingen staan landelijk zelfs op plek 2 en 3 als het gaat om de meeste meldingen van geluidsoverlast ten opzichte van het aantal inwoners. In 2019 was Zandvoort ook al de gemeente met de meeste geluidsoverlast in Nederland... Ik snap niet dat mensen die in appartementencomplexen wonen niet de, de, de huis, het huishoudreglement doornemen. Want daar staat het allemaal vaak duidelijk in dat je geen geluidsoverlast moet, uh, moet veroorzaken. Nee, maar als je een feestje hebt, uh, Albert-Jan, dan loopt het uh, vanzelf uit de hand. Nou ja, een feestje is nog een verjaardagsfeestje. Ik bedoel, uh, prima. Maar ook, ook bijvoorbeeld in appartementencomplexen, menig appartementencomplexen, dan mag, je geen, mag je niet barbecueën. Nou, heb je dat als in Zand gezien, dat er niet gebarbecued werd? Maar goed, in ieder geval. Op een kleine balkon barbecue aan en ja, lekker. Ja. ja, het gebeurt ik, ik, gewoon. Ik, ik, snap het het. Gebeurt. ik snap het wel. Maar in ieder geval dat we daarmee op een. Ja, toch, uh, toch beschamende tweede uh, plek of derde plek staan in, landelijk gezien... dan uh, in verhouding tot het aantal inwoners, dat, stemt, dat fronst mij wel de wenkbrauwen. Ja, maar als je een feestje hebt, dan uh, ga je gewoon los. En daar ben ik ook bang voor met het uh, EK voetbal wat eraan gaat komen op, uh, vanaf uh, 11 juni. Ja. Ja. Dat het wel eens wat betreft de corona regels en dergelijke in uh, de straten en bij de horeca... Toch uit de hand kan gaan lopen. Want uh, als iedereen het uh, naar zin heeft. Ja, en als je een verjaardagsfeestje of wat dan ook hebt in een appartementencomplex, meld het even aan je onbeliggende buren. Dan weten ze ervan. En dan, uh, dan kan je dat in goed overleggen. Is het verder geen probleem. Zo is het. We gaan terug naar 2010, naar het WK. En ik heb een hele ah, leuke ah, versie ah, gevonden, ah, over Jan. Ja, moet je deze horen. Speciaal voor jou, zullen we maar zeggen. No existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie en al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo. te mira, África. mira, elke, waka, waka, elke. Samina, mira, África. This Africa. Samina, mina, eh, eh, Waka, guaca, eh, eh. Samina, mina, saca legua. Anahua, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh. Samina, mina, saca Porque esto es Africa. I'm way out the my journey, biggy, biggy mama. One, A to Z. My teeth are still on my journey, biggy, mama. From east to west. My teeth, guaca, guaca, ma, eh. We Afrika. De song voor het EK wat 11 juni begint is ook bekend. Dat is Martin Carriers met Bono tezamen. En die gaan we morgen draaien bij Zandvoort op zondag. Vandaag nog even die oude uit 2010 van het WK. Uiteraard Shakira in Waka Waka. En dan de speciale Spaanse uitvoering daarvan. Op naar het nieuws en weer met Curiosity Kill the Cats in Down to Earth. Shooting stars in midnight postures. And hanging out on clouds beneath.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 het NOS Nieuws van